is Nieuws van 11 uur. Dit is dooral Megens met het... ...is niet van plan vluchtelingen die vanuit dat land naar Europa oversteken terug te nemen. Dat zegt de Libische premier Sarai in een gesprek met de Duitse krant Weldam Zantak. De premier van de nieuwe Libische eenheidsregering voelt niets voor afspraken zoals Europa met Turkije maakte over het terugnemen van vluchtelingen. Hij zegt dat de EU moet zoeken naar mogelijkheden om de vluchtelingen terug te sturen naar hun vaderland. Op het strand in Libië bij de plaats Zouara blijven lichamen van verdronken migranten aanspoelen. Donderdag werden de eerste lichamen gevonden van vluchtelingen die de overtocht naar Europa wilden maken. Mogelijk is hun schip gekapseist. De Libische kustwacht vond donderdag voor de kust een verlaten boot. In totaal zijn er nu 148 lichamen geborgen. Premier Rutte heeft als eerste Nederlandse minister-president een bezoek gebracht aan Cuba... Hij was op een top van de Associatie van Caribische Landen en sprak er met president Castro. Ze hadden het over mensenrechten en het verder aanhalen van de banden tussen Nederland en Cuba. De betrekkingen waren lang koel, cool, maar Castro maakte de laatste tijd veel werk van betere banden met het Westen. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over een basisinkomen. Vijf miljoen Zwitsers mogen zich uitspreken over de vraag... of ze voor of tegen een vast bedrag zijn van 2250 euro voor iedere volwassene. Dat staat ongeveer gelijk aan het minimumloon. Ouders krijgen er per kind nog eens 560 euro bij. Mensen die nu nog een uitkering krijgen... zijn dan minder tijd kwijt met het invullen van formulieren, zeggen de voorstanders. En ook moet het makkelijker worden om er bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij te doen.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 Dit is de CFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is heel erg druk richting Zandvoort, want daar zijn races op het circuit... en er zijn ook heel veel mensen onderweg naar het strand. Daardoor vielen op de N200 N2, uh, van Haarlem naar Zandvoort. Daar heb je 20 minuten vertraging en op de N201 vanuit Hoofddorp naar het strand... ongeveer een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stond 7 minuten over de klok van 11. Dan verwacht je natuurlijk CFM Jazz op de Sandvortse Radio, maar die hebben vandaag even plaatsgemaakt voor CFM Race Radio. Zijn live op het circuit. Willem van Densen houdt voor ons daar de Mazda MX-5 Cup goed in de gaten. En dan gaan straks weer even naar hem toe om te kijken hoe het er daar aan toe gaat.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 De doos Earth and Fire en het plaatje heet Weekend Bit report. Bit report. Snel over naar het uh, Sukmi in Zandvoort. Willem van Dezen bij de finish, denk ik ondertussen van de Mazda Cup. Uh, ik kijk even hoeveel nog. Ja, het ja, is nog 1 minuut 26 seconden, dus het kan zijn dat hij na nog een uh, ronde dat dit de ene laatste ronde is. Maar het is een geweldige race, weer 55 auto's. Degene die 10 en 11 gestart waren, die hebben we teruggevonden op de plaatsen 1 en 2. Degene die op, 10, op 1 startte, die rijdt nu op positie 10.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 Natuurlijk een groot veld met die 55 auto's, dus dan... Uh... Ja, uh, en aan de start hadden we twee Zandvoortse uh, deelnemers. De eerder genoemde Joeri Versvijveral en uh, Tim Koemans, uh, die ook meedoet in die uh, Master Cup. Tim is uh, niet verder gekomen als de eerste ronde. Uh, jammer uh, uiteraard uh, voor hem. Maar goed, uh, ook dat uh, gebeurt. En, en dat in een uh, veld van 55 uh, vijf, auto's...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 C'est défoncé ou c'est que tu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 Sang he a same song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 Nee is nog een lekker stukje muziek van Pink. Dit is A Try. Everyone wonder what he's doing. How het all turn to lies. Sometimes I think Klok van half twaalf. Zondagochtend pink op de radio. FM Race Radio. Pit Report, Report. En voor ons op het circuit van Zandvoort, Willem van Denzen. Willem, hoe druk is het daar nu? Hallo. Hallo. Wij horen jou wel, maar jij ons niet? Of? Ik hoor je daar wel. Uh, Oké, okay. nou gelukkig. Ja, verschillende oorzaken, denk ik.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 Doen en dan kijken verbaasd van, hè? ik had toch ja. een foto van die auto genomen. Ja. Ik heb Hij staat er mooi nieuw op. Niet op. <laughs> maar goed, een uh, paar keer oefenen en dan lukt dat ook wel. Uh. Ja. We hadden het er net al even over dat het druk is op het circuit. Uh, we hadden het vanmorgen 40.000 man.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 En deze is van Michael Jackson, Billie Jean.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 This way Brain. Holiday in, yeah. come and meet me on my eighth flow. Damn, it feels good, but I feel bad. All the mates go and, I, and I, I, I apologize, but when I slip and slip, slip, I turn girls into slip and slide. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you swing, sweat.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 Snoep en David Guetta zwet op deze zondagochtend. We gaan even kijken of dat ook. We gaan doen. Want vandaag is het op veel plekken zonnig en wordt het zomers warm. Dus kans op zwet zit er zeker in. Zo'n 27 graden aan de westkust wel iets minder warm. Hier in Zandvoort zal het vandaag zo'n 23 graden worden. In Limburg vanmiddag weer kans op lokale onweersbuien en zware regenval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 do to survive because I won't miss you any good you Babylonian die, die, die. Stappen op Zandvoort. Vele tienduizenden mensen komen. Ben je wel gewend, stukken mensenmassa's. Maar nu komen ze speciaal voor jou. Maakt dat het anders? Um, nou, ik denk dat dat het heel mooi is. Zeker, uh, ik denk dat het hele evenement zal heel leuk worden voor de hele familie. Dus daarom heet het ook Familiedagen. En uh, ja, ik kijk ernaar uit. Ja, je kijkt ernaar uit. Je bent vandaag al uh, volop bezig. Uh, dat blijft zo het hele weekend. Is dat vergelijkbaar met uh, drukte tijdens een Grand Prix weekend voor jou?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 I have faith oh, I gotta have faith Because it's gotta...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 Once they use, that's why it's called a moment of truth. Yeah, I get it. If you need.